En voor de laatste uh, 10, 12, 13 minuten gaan wij praten met Danny Slager. Uh, die is agent in Zandvoort. Operationeel expert, wijk Zandvoort, ondermijning en horeca. Goedemorgen meneer Slager. Goedemorgen. Um, ik wou het een beetje uitsplitsen. Een opera operationeel expert, wat, wat doet die? De operationeel expert uh, wijk, in dit geval uh, heb, uh, heb ik Zandvoort. Die is eigenlijk verantwoordelijk voor de openbare ordeveiligheid in samenwerking met de gemeente. Uh, die doet ook de contacten met het bestuur. Uh, en die geeft eigenlijk leiding aan de, de wijkagenten in, in Zandvoort. Ja, um, u bent natuurlijk zelf ook wijkagent geweest een aantal jaren. Uh, hoe was dat toen? Was het ook een leuke tijd om het te doen? Ja, ik ben in 2015 begonnen als wijkagent in het centrum van Zandvoort. Ja, en het wijkwerk dat blijft voor mij in ieder geval het leukste werk binnen het politievak. Omdat je gewoon goed in contact kunt staan en een breed netwerk kan opbouwen met de mensen in de wijk. En uiteindelijk voor mij kwam de kans om de wijk als operationeel expert over te nemen van mijn collega. Mm -hmm. en, en dan kom je ergens in, in een situatie dat je de wijkteams aanstuurt. Hè? Wij hebben drie wijkteams, klopt dat? We hebben, ja, we hebben één wijkteam, uh, dat is Kennemer Kust. En wij bedienen drie gemeentes, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede. En in alle drie de gemeenten zijn operationele experts wijkactief. Mm -hmm. uh, en daarbij ook uh, verschillende wijkagenten. Dus eigenlijk is het, is het groter dan het, uh, het overzicht over die drie wijkagenten. Het is meer regionaal. Ja, klopt. Um, uh, wij doen ook de wijkoverstijgende zaken, dus wij hebben nauw contact ook uh, met de operationele expert uh, wijk, uh, bijvoorbeeld van Bloemendaal of van Heemstede. Um, ja, en die samenwerking die is, uh, die is erg belangrijk, omdat sommige zaken ook uh, inderdaad wijkoverstijgend zijn. Oké. Okay. Uh, de wijkteams van Zandvoort, daar uh, heeft u ook uh, een sturende rol... Ja, we zijn binnen het wijkteam Zandvoort. Het bureau is natuurlijk ook gelegen in Zandvoort. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat je ook doelt op, op de wijkagenten. We hebben in Zandvoort ja. inmiddels vier wijkagenten. Dat zijn Koen Broekhoff en Anouk Wollaars voor het noordelijke gedeelte. En René van der Branden en Lars Stevens voor het zuidelijke gedeelte. Uh, maar daarbij wel de opmerking dat we uh, eigenlijk uh, heel Zandvoort bedienen met elkaar. Dus we weten wel wat er in elkaars wijken speelt. Ik, ik, ik hoor vier wijkagenten. Noord, ja. zuid en, en het centrum. Ja, het, het zuidelijke gedeelte hebben wij opgedeeld vanaf het spoor, zeg maar. Dus eigenlijk vanaf het station. Alles boven de spoorlijn uh, zijn Anouk en, en Koen uh, wijkagent. Dus noord. En on, onder de spoorlijn uh, is het dan René en, en Lars. Oké. Okay. Um, noord en zuid zijn uh, toch wel twee extreem verschillende wijken, uh, toch? In, ja, Er gebeurt van alles in het noord en er gebeurt van alles in het centrum. Ja. Merk je dat als, uh, als sturende kracht? Ja, de problematieken zijn wel anders. Uh, daarom zijn er ook wijkagenten opgeplaatst... die bepaalde expertise hebben. Bijvoorbeeld op jeugd of sociale problematieken. En wijkagenten die de expertise hebben... op, uh, op het, uh, ja, het evenementengebied, het horecagebied... Uh, en daarbij natuurlijk ook het, het centrum uh, in combinatie met het strand... Hè, dat er natuurlijk heel veel uh, toeristen trekt, jaarlijks. Dat brengt ook weer andere problemen mee dan uh, bijvoorbeeld in een winterperiode. Ja. Hoe, hoe komt zo'n uh, wijkagent aan die expertise? Uh, de wijkagenten de, in Zandvoort zijn in ieder geval doorgewinterde uh, collega's... die al een, een tijdje bij de politie werken. En binnen de politie krijg je eigenlijk allerlei uh, uh, opleidingen... Uh, uh, worden er beschikbaar gesteld... die ze kunnen volgen. Dus bijvoorbeeld een jeugdopleiding... Uh, of een, uh, een, een opleiding... waarin je een advies doet... met betrekking tot evenementen. Uh, dus die expertise is door hun eigenlijk... Uh, in de loop der jaren opgedaan. Een beetje, uh, een beetje grote werkervaring... Mag je, mag je dat wel noemen, toch? Ja, we zoeken wel in een wijkagent... iemand die, uh, die al wat langer... Uh, binnen de politie werkt. Mm -hmm. um, en ook wel uh, iets wat... Uh, wat levenservaring heeft... Uh, wijkagenten komen natuurlijk ook veel bij mensen thuis. Um, en en, en uh, voorzien mensen van advies of verwijzen door naar, uh, naar andere partners. En dan is het ook wel fijn dat, uh, dat men weet waar ze over spreken. Ja, eigenlijk is een, een, een wijkagent een aparte, aparte tak van sport binnen de politie, toch? Ja, De wijkagent moet je eigenlijk zien als uh, het aanspreekpunt uh, uh, uh, voor de burger. Een, een, een zichtbaar aanspreekpunt voor de burger in de wijk. Een bekend gezicht. En in, uh, in veel gevallen ook een vertrouwd gezicht. Uh, die eigenlijk uh, een, een spin in het web is om, om mensen uiteraard gewoon proberen te helpen. Maar ook uh, als wij dat niet zouden kunnen, dat ze ook doorverwijzen naar de juiste instanties. Dus je bent heel erg preventief bezig? Ja. Oké, okay, um, uh, Ja, ga je gang. Sorry. Van? Nou ja, in, in het kader van de, van de preventie kijken wij natuurlijk ook veel vooruit naar de problematieken die we verwachten uh, te zien aankomen. Uh, om daar al op voor te borduren en dan ook vroegtijdig al met partners te schakelen. Uh, en partners kun je zien in, uh, in een gemeente, uh, een sociaal wijkteam, een pluspunt. Uh, maar ook de ondernemers of evenementenorganisatoren. Om dat van tevoren eigenlijk al met elkaar goed af te kunnen stemmen. Uh, dat, heb, dat heb inderdaad die twee, de, uh, twee afdelingen in Zandvoort. Hè. Uh, Noord is meer de woonkant. Centrum is meer uh, festiviteiten, horeca, uh, zeg maar ondernemerskant. Ja. Uh, we gaan het zomerseizoen uh, tegemoet. Hoe, hoe gaan jullie uh, nu de zomer tegemoet met evenementen en, en, uh, en horeca mensen? Vanuit Zandvoort werken we met een, een, een evenementencommissie en onder andere ook een werkgroepcentrum. Uh, daar zijn uh, diverse ondernemers en diverse partners bij aangesloten om eigenlijk al te spreken van jongens wat verwachten we nou het seizoen. Waar moeten we aan denken, wat kunnen we in de voorbereiding al oppakken zodat we eigenlijk uh, de situatie beheersbaar kunnen houden uh, in de zomer. De zomer in Zandvoort uh, is, uh, is, is uh, vrij druk. Veel mensen, uh, dat brengt ook problemen met zich mee. Dat brengt gelukkig ook nog heel veel plezier voor mensen met zich mee. Want uh, Zandvoort uh, is een goed bezochte, uh, goed bezochte trekpleister. Um... Maar daaraan gekoppeld kijken wij natuurlijk wel als veiligheidsdiensten uh, in samenwerking met die partners van nou ja, zijn we vorig jaar gaande jaren tegen problemen aangelopen van, van zeggen dat moeten we nu anders doen. En die voorbereiding begint eigenlijk al mm. direct na de zomer. Uh, dus vorig jaar uh, zijn we daar al mee gestart en daar, uh, ja, daar zijn we uh, nu in de uitvoering mee bezig. Oké, okay, nou, om even uh, terugkomen op vorig jaar, hè? er is een stevige rel geweest op het strand. Uh, er is heel veel inzet gepleegd door de politie. Uh, dat heb je geëvalueerd, neem ik aan. En, en hoe ga je daar nu uh, in je denkwijze voor het komende seizoen mee om? Ja, we hebben natuurlijk ook gekeken naar hetgeen wat daar is gebeurd. Uh, ik moet zeggen, uh, uh, kijk, we hebben daar een, een enkele keer is dat een, een incident geweest. Daar zijn we ook blij mee. Want dat betekent dat we het al die andere dagen hebben het goed beheersbaar kunnen houden met elkaar. We zijn nu ook weer in gesprek met de, met de ondernemers. Wij hebben onder andere nu een, een werkgroep uh, veiligheid strand. En uh, dat klinkt zwaarder dan dat het is. Want wij zijn nog steeds van mening dat het strand veilig is. Mm -hmm. uh, maar we willen wel sneller inspringen op incidenten die er spelen. En dat doen we dan in het kader van de preventie. Dus we zijn nu ook met de gemeente bezig uh, en met andere uh, partners om te kijken... van, nou, oké, okay, hoe kunnen we iets nou van tevoren of eigenlijk sneller... Uh, zien aankomen, waardoor we iets eerder kunnen ingrijpen. Uh, nou ja, daar zijn we nu onder andere ook met de strandpaviljoenhouders mee uh, over in gesprek. Om te kijken, uh, vooral hun ook zelf, na te laten denken... Ja, hoe kan ik dat als ondernemer nu anders doen? Hoe kan de gemeente daarbij inspringen? Uh, hoe kan de handhaving daar uh, een stukje van meepakken? En uh, uiteindelijk ook natuurlijk de politie die daar uh, een toezichthoudende taak heeft. Ja, dat is een, in, in goed overleg kom je waarschijnlijk met, uh, met snellere oplossingen... Uh, ja. Als gezegd, we gaan het uh, zomerseizoen uh, tegemoet. En er zijn natuurlijk een aantal grote dingen uh, die op stapel staan. Ja. Uh, de, de, de historische Grand Prix, Pride at the Beach, muziekfestivalen, de grote Grand Prix. Ja. Uh, daar zijn jullie al druk mee bezig? Ja, de Grand Prix uh, zijn daar een aantal collega's bij ons uh, die, daar, uh, die daar al een tijdje mee bezig zijn. Uh, en nou ja, goed, zelf ben ik dan bezig met de overige, uh, overige evenementen, mm -hmm. waar we ook al goed in contact staan met de organisatoren. Uh, omdat ook de politie dat uh, leuke evenementen zit om, uh, vindt om bij te zijn. Uh, en het uiteindelijk ook uh, te trachten in goede banen te leiden. Ja, nou, dat, uh, dat moet ook wel, want dat zijn inderdaad uh, leuke dingen voor Zandvoort. Dat zijn trekprijzen voor Zandvoort, dus dat kan Zandvoort alleen maar beter op de kaart zetten. Die mensen ja. van de Grand Prix, doen die eigenlijk alleen nu werk voor de Grand Prix? Is dat, is dat zo druk? Nee hoor, er zijn, daar zitten ook nog uh, andere werkzaamheden bij. Uh, maar goed, uh, ja, uh, je weet wat een uh, Grand Prix aan organisatie vraagt. En als politie zijn we daar uiteraard natuurlijk ook een partner in. Uh, dus vandaar dat daar ook een, een, een clubje met mensen aan, aan gekoppeld is. Nou, dat is uh, een, een, een druk, uh, drukke bezetting. maar Dan kom ik even op het, uh, het andere stukje. Ik heb een stukje gelezen met de teamchef over uh, jullie bezetting. Is, is die uh, op orde of zou je nog wel wat agenten kunnen gebruiken? Uh, nee, wij in Zandvoort, uh, uh, uh, la, laat ik het zo zeggen, als de politie nodig is, is de politie er altijd. Mm -hmm. uh, en uh, wat dat betreft is onze capaciteit gewoon op orde. Uh, ik moet ook daarbij aangeven dat dat ook uh, door een groot gedeelte komt van de betrokkenheid van de collega's. Wij willen ook echt. Uh, dus als er een keer een extra dienst gevraagd wordt, is dat eigenlijk nooit een probleem. Omdat er toch heel veel collega's ook echt uh, betrokken zijn uh, bij het werk. Maar ook betrokken zijn bij, uh, bij Zandvoort, uh, die eigenlijk natuurlijk ook heel veel leuk werk biedt. Uh, niet alleen maar problemen, maar dat we ook gelukkig heel veel leuke dingen meemaken. En dat we daar gewoon een, een ondersteunende taak in, in uh, willen uitvoeren. Oké, okay, dus daar uh, zal niemand zich uh, zorgen over hoeven te maken. Uh... Nee, in, in, uh, in uw uh, taakstelling kom ik ook ondermijning tegen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ondermijning is eigenlijk een, een breed begrip uh, waarbij wij uh, onderzoeken starten, uh, waar, bijvoorbeeld het vermoeden van ongebruikelijk uh, bezit. Dus uh, en dan moet je het voorstellen om het uh, even simpel uit te leggen, is dat er een... Uh, een persoon in een hele dure auto rijdt waarvan wij al weten dat hij geen werk heeft uh, en dat wij ons afvragen hoe hij aan dat bezit komt. Daar zit een uh, compleet team achter. Uh, dat doen we onder andere gemeente, uh, de belastingdienst, uh, de sociaal wijkteams. Uh, daar zit een hele club achter die eigenlijk elk uh, stukje van uh, zijn expertise daarin uh, bij plakt. Um, ondermijning is eigenlijk um, uh, dat we willen waken dat de onderwereld zich te snel of eigenlijk überhaupt in de, in de bovenwereld gaat vermengen. Dus dan moet je denken aan witwassen. Ja. Uh, bedrijven waar er eigenlijk geen bedrijvigheid is, maar wel een hoge omzet wordt opgegeven. Um, en daar zijn we met een uh, nou, toch wel een grote club in Zandvoort uh, mee actief. Dan is, zou eigenlijk de vraag zijn, uh, vind je dat in Zandvoort? Nou, kijk, zonder daarin details te delen. Nee, ondermijning is overal. Uh, en we vragen mensen ook uh, vooral gebruik te maken op het moment dat ze het vermoeden hebben van uh, zaken die niet kloppen, vooral uh, uh, te melden bij uh, de wijkagent, maar zeker ook bij uh, Meldmisdaad Anoniem. Uh, want vanuit daar kunnen wij ons onderzoek uh, starten. Kijk, wij zijn op heel veel plekken aanwezig, maar we zien ook wel eens niet. En wij vragen dan ook de hulp en ondersteuning van de burger. Mm -hmm. Uh, om ons daarover uh, te informeren. En dat kan via verschillende wijzen. Zoals dus ik al aangeef, ja. de wijkagent is een goed vertrouwd gezicht. Uh, we hebben een aantal telefoonnummers die, die men kan bellen. Maar zeker, uh, Meldmisdaad Anoniem is een uh, belangrijke speler in. in deze. Ja. U heeft het zelf al gezegd: uh, op straat en in de wijk is het het leukste. Heeft ja. u daar wat tijd voor nu? Uh, mijn agenda is vrij, uh, vrij vol. Uh, maar ik weet nog wel steeds uh, de momenten te vinden om ook eventjes gewoon weer buiten uh, met de mensen in gesprek te gaan... ...de ondernemers te bezoeken um, en dat netwerk uh, gewoon te onderhouden. En ik merk ook door dat netwerk um, ja, dat, dat de lijntjes gewoon heel kort zijn. En uh, dat helpt mij ook in mijn, uh, in mijn uh, sturende rol als, uh, als operationeel expert. Um, en ik probeer elke dag of elke week een, een dag vrij te houden in mijn agenda. Maar uh, ja, dat is zeker voor het zomerseizoen uh, niet heel, helemaal haalbaar. En ik hoop in het zomerseizoen, want dan gaan we gewoon lekker draaien met z'n allen. En dan uh, hoop ik wat meer uh, van het zonnetje te genieten en buiten, buiten te zijn. Oh, ik wou net naar de nachtdiensten of je die ook nog doet. Ja, die doe ik nog wel. Daar ben ik geen fan van. <laughs> daar ben ik dat, geen fan van. Daar kan ik nog iets <laughs> bij voorstellen. Nee hoor, die, die worden gedraaid overigens door, door heel veel uh, uh, collega's die natuurlijk ook in, uh, in, in de noodhulp, uh, noodhulp zitten. Dus uh, nee hoor, we zijn, uh, we zijn dag en nacht actief. Oké. Okay. Meneer Slager, mag ik u ontzettend bedanken voor dit gesprek en uh, uh, de verduidelijking over een aantal onderwerpen. En ik Helemaal denk dat goed. wij elkaar nog wel spreken. Ja, dankjewel Ben. Dankjewel. Joe, hoi.